Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog nooit eerder testen zoveel mensen positief op corona binnen één dag. Bij de teststraten kregen ze de afgelopen 24 uur 16.364 mensen te horen dat ze corona hebben. Sinds het begin van de coronapandemie is dat cijfer niet zo hoog geweest. In de ziekenhuizen en op de IC's lopen de cijfers ook op. Wat het demissionaire kabinet daaraan gaat doen is nog niet duidelijk. Vanmiddag is er gepraat over nieuwe maatregelen... maar dat overleg liep op niets uit, zegt verslaggever Lars Geerts. Het duurde al iets langer dan ons van tevoren uh, was meegegeven. Ze zeiden, 'Nou, we zullen ongeveer een uur, anderhalf uur bij elkaar zijn... maar het bleek uiteindelijk tot twee uur en dus een stukje langer te duren. Uh, uh, maar ze zijn er nog niet uit, want horen wij, de materie is ingewikkeld en complex. Vanavond praten ze weer... Verder. Een man moet 30 jaar de cel in omdat hij iemand in brand heeft gestoken in Breda. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en TBS. Daar ging de verdachte niet mee akkoord en hij ging in hoger beroep. Alleen de straf is 10 jaar hoger geworden. De man moet ook meer dan 600.000 euro aan de nabestaanden betalen. Een grote verrassing voor een moeder die er tijdens een politiecontrole achterkwam dat haar zoon bij wie ze in de auto zat zonder rijbewijs reed. Zijn rijbewijs was afgelopen vrijdag afgepakt omdat hij te veel had gedronken. Na het verhoor mocht de jongen naar huis. Deze keer liet hij zijn moeder rijden. En veel kinderen gaan vanavond weer zingend langs deuren om snoep op te halen, want het is Sint Maarten. In Groningen vieren ze het feest ook op een andere manier. In de Martini-kerk worden jassen ingezameld voor dak- en thuislozen in de stad. Sint Maarten deed namelijk zelf ook ooit zoiets, zegt deze predikant. Hij kon niet meer weggeven, want de, die andere helft was van iemand anders van het Romeinse Rijk. Uh, hij gaf wat hij kon geven en dat is ook wat wij doen. We zeggen niet dat je hoeft niet meer te geven dan je kunt, We probeer te geven wat je over hebt wat je kunt geven. En hij heeft het er maar druk mee, want veel mensen komen langs om iets in te leveren. Alle mogelijke mensen. Dus uh, voor alle rangen standen volgens mij. Uh, iedereen die een goed hart heeft, een hart heeft voor een ander. Het weer nog. In het Zuidoosten is het zonnig, maar op veel andere plekken is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Het wordt een graad of 10. Morgen kan het 13 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je nu 20 minuten vertraging tussen Nieuw-Vennep en Leidsendam. Dat heeft te maken met een autobrand, maar de weg is wel weer vrij. De N207 van Hillegom naar Alphen naar de Rijn. Tussen de A4 en Nieuwveen, veen vijf minuten vertraging. En ook vijf minuten extra ben je kwijt op de N242 van Alkmaar naar Heer Hugo Waard, Tussen de ring van Alkmaar en Sint-Pancras. De N247 Amsterdam richting Horen bij Broek en Waterland. Ook vijf minuten vertraging.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 Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg, en dat heb jij gedaan?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 some Not see the top, unless you fly. there's a more here, a proven ground. And ain't nowhere to go if you hang around. Settle up the fire Yeah.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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het RIVM meldt vandaag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Het zijn er ruim 16.000, bijna 3.700 meer dan gisteren... en het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Ruim de helft van de studenten op het HBO en de universiteit... had afgelopen jaar last van ernstige mentale problemen... zeggen het RIVM en het Trimbos Instituut. Veel studenten hadden uitputtingsklachten en last van eenzaamheid. De Boekenbon Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Wessel de Gussinklo voor zijn werk Op Weg naar de Harts. De auteur krijgt een bedrag van 50.000 euro. Het weer in het Zuidoosten zon, op andere plekken bewolkt en mogelijk wat motregen. Vannacht kan het in Limburg licht gaan vriezen, in de rest van het land koelt het af tot een graad of acht. I will love you endlessly If you only believe me